Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op het Italiaanse eiland Ischia, voor de kust van Napels, worden nog meer dan tien mensen vermist na aardverschuivingen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog onduidelijk. Er is tot nu toe één dode bevestigd. Vicepremier premier Salvini meldde eerder vandaag dat er acht doden waren. Maar minister Dosi van Binnenlandse Zaken zei daarna dat hij dat nog niet kon bevestigen. De modderstromen op het eiland werden veroorzaakt door zware regenval. Vooral de noordelijke kustplaats Casa Michola is zwaar getroffen. De Oekraïnse stad Gerson heeft weer stroom, melden de Oekraïense autoriteiten. Volgens de medewerker van president Zelensky wordt eerst de cruciale infrastructuur aangesloten op het stroomnet, zoals verwarmings- en telecombedrijven. Daarna zijn de inwoners aan de beurt. Eerder deze maand trokken Russische troepen zich terug uit Gerson, een van de eerste steden in Oekraïne die Rusland had ingenomen na de invasie. De stad zat sinds begin, vorige, zat sinds begin november pardon, zonder stroom, ook waren er problemen met de watervoorziening. Bij de klimaatactie van Extinction Rebellion vanmiddag op de A12 bij Den Haag heeft de politie 150 mensen opgepakt. Enkele honderden demonstranten protesteerden op de Utrechtse baan een paar uur lang tegen subsidies voor fossiele energie, zoals olie en gas. De politie sloot dat stuk weg daarom in beide richtingen af voor het verkeer. Na ongeveer anderhalf uur verwijderden agenten de actievoerders. Ze zijn met stadsbussen en touringcars weggebracht. Het was de vierde keer dat Extinction Rebellion de Utrechtse baan blokkeerde. En in Zeeland is een vrouw met haar auto in een op beland. Ze had volgens de politie zeer waarschijnlijk gedronken. Het ongeluk waarbij geen andere auto's betrokken waren... gebeurde in het Zeeuws-Vlaamse dorp Saamslag. De vrouw had vijf kinderen in de auto... van wie er drie gewond zijn geraakt. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis in Terneuzen. Het weer is bewolkt, maar het blijft vrijwel overal droog. minimaal vanavond rond de 3 en 6 graden. Morgen regent het van tijd tot tijd. Dan wordt het een graad of 8. Dit was het NOS Journaal.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 Yes! yeah Tweede uur van Entertainer for You. Yves Berendsen was dat. Deze Zandvoortse zanger. En hij had het over vanavond. En als je nog een verzoekje aan wilt vragen. Ik zou zeggen gewoon doen. Want ja, het kan nog net. En dan gaan we dadelijk naar de ja, verzoekcarousel natuurlijk. En dan gaan we wat verzoekjes draaien. Dit is Marloes. En uh, samen met Jeroen Ruschen. En als het echt over is. Just them. Als het echt over is Waarom bel je dan dat je me mist En denk ik nog zo veel Samen met Jeroen uh, Rusjen En als het echt over is. We gaan uh, lekker naar Samantha Steenwijk. En uh, zij hebben het over mama. Hé, hey, Fred Heij. Ja. Draai nog eens een plaatje. Ja, dat zei ik toch al. We gaan uh, naar uh, Samantha Steenwijk. Mama. Blijf er lekker bij tot 7 uur. entertainment voor En zo dadelijk gaan we nog eventjes bellen natuurlijk. Dus blijf er lekker bij. De drie bedrijven Fred Heij ook nog. Mama. Ik kan even met je praten, want het leven zit me eventjes niet mee. Ik heb alles wat me lief is, maar ik voel geen liefde meer. Dansen, kan niet slapen, kan niet lachen en niet laten van Samantha Steenwijk en uh, ja, hij is uh, ook nog uh, uh, gezongen door uh, Floor Jansen. natuurlijk in uh, de beste uh, zangers. Uh, ja, volgens mij, ik, ik weet niet precies, 2019 of ja, in ieder geval daar ergens uh, is hij, uh, uh, ja, door Floor ook gezongen. Um, we gaan naar José Sepp. En ik laat me vanavond lekker helemaal gaan. We krijgen nog de drieën bedrijven van het Vredhij. De wel. En we gaan nog eventjes uh, bellen zometeen. Dus blijven we lekker buiten tot zeven uur. Entertainer for Ik kijk naar buiten uit het raam. Het regent weer opnieuw. De trippels op me ruikt. Ik viel er even uit. Ik denk dat ik wel toe ben aan plezier. Zelf wel ik een vriendin. Die heeft ook wel zien. Samen naar de Soms is van ons, maar zeker van jou, met z'n zijn we hier dus kom maar Gaan. Ik sta weer klaar om erop uit te gaan Stel ik een vriendin, die heeft altijd zin Samen naar de proef toe De avond is van ons, maar zeker van jou We passen alle zijn weer hier, dus kom maar Ja, José Sepp was het. En, uh, ja, ik laat mij vanavond lekker gaan. En. Hé, hey, ja, hij Draai nog eens een plaatje. Doen we, deze. Ja, doen we. En dat doen we gewoon lekker zo uh, voor, uh, voor alle jarigen die uh, dit weekend jarig zijn natuurlijk. Ja, lekker. Namens uh, Entertainers jou natuurlijk, uh, van harte gefeliciteerd. En dat het een heel leuke, hele leuke avond mag worden, of dat je die al gehad hebt gisteravond. Dat kan ook. En of dat je die dan gaat bieden morgen natuurlijk.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 Ik zou je willen kooien en dan geluidelijk ontdooien, maar ik weet niet hoe, hij weet niet hoe, hij weet niet hoe. Weet niet hoe. Ik zou je koning willen kronen en in paleizen laten wonen. Luchtkastelen bouwen en dan je nog van je houden, maar ik weet niet hoe. Oh, oh, oh. We'll be Ik weet ook niet hoe. Nee, Gerst om me heen was dit. En ja, ik weet niet hoe. Ik weet ook niet. Hé, hey, maar uh, ja, we probeerden net. Heb je uh, te, te bellen? Maar uh, ja, we krijgen uh, geen gehoor. Dus we gaan nog even een plaatje draaien. En dan gaan we dadelijk, uh, ja. Uh, denk ik, starten met de drie rij van Fred, hè? Hey? Het leek zo onschuldig. Het zou weer zo'n avondje zijn. Maar ik was zo ongeduldig. Dit is het goede moment, want voor de nacht herover. Ja, jij bent veel meer dan een man stand. Ja, Jeffrey Heeser was dat. En uh, we gaan nog één plaatje draaien en dan gaan we naar de drie op de rij van Fred Heijen. Want ja, Pierre, krijgen we niet te pakken. Maar wel Bert Zwier. En ik heb liever dat je, dat je nu gaat. Ja, laatst in Groningen nog een, een visje bijzijden bij Bert. Dus als je daar in de buurt bent, heb uh, lekker de feest hoor. Vraag je niets meer, want jij liegt ieder voor steeds maar weer. Ik vraag je waarom, want jij speelt met de waarheid. Dus laat het nu maar, en het staat, en ik ben met je klaar. Het is een mooi geweest, wil van jou ook geen.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 de wijn leven Nee en jij komt er bij mij Echt nooit meer Kijk het maar even Wat je nog tegen me zegt Heeft toch geen zin We're running En ik heb liever dat je nu gaat. Ik zou zeggen, veel plezier met de driehopperij van Fred Heij. Red hij!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 I want you to be the first thing that I see I I wanna wake up with you Doo do doo do doo do doo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 I want you to... de drie op een rij van fred hay Every time I look into your loving eyes, I see love that money just can't buy. Zo is het. En daar waren ze weer. De drie bedrijven van Fred Heij en Orchard Road van Leo Seer daar, uh, daar begonnen we mee. En als tweede Boris Garden en I Wanna Wake Up With You. En natuurlijk als laatste Roy Orbison. En hij had het over You Got It. We gaan, uh, ja, we gaan zo naar de, de verzoekcarousel. Maar eerst nog even Senna en ja weg uit de kroeg. Weg uit deze kroeg. Nou, uh, nog even wachten hoor. Zeven uur ga ik even weg uit, uh, uit deze crew. We spelen al de hele nacht. Ik zie wat jij En weg uit deze kroeg. En dat allemaal hier vanaf de tolweg Tina Op die 106.9. En dat allemaal met entertainment View Tot de is van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Goedenavond. En als je hebt gegeten. Dat we wel mogen bekomen. En uh, ja, ga je nu voor zitten? Nou ja, alsnog eet smakelijk. Jeroen, leuk dat je er weer bij bent. En jij wilde graag een plaatje horen van Frans Duits. En wat is dan liefde? Ik weet het ook niet hoor. Ik weet het ook niet. Hé. Hey. We waren jarenlang gelukkig met elkaar. Verliefd, getrouwd en altijd met elkaar. Ik had geen enkele behoefte aan een ander. Zo was een arme keek, haar een lief gebaar. Maar op een avond in de kroeg, ik nam een biertje. Oké, okay, wel meer dan één, ik weet het echt niet meer. Mijn vriend zei, pas maar op die dame die pleziertje. Ik ging de fouten, maar ja, daar kwam het wel op neer. Dan is daar de liefde. Wat is daar?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 Maar ik kan het niet, ik heb nu veel verdriet Ik moet door, want ik verloor het meisje van mij Ben ik er eens aan weer vrij Ik vraag me af, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Het was een hele domme fout na zoveel jaar. De bruggen stellen is wat ik wil proberen. Wat valt de lijmen, past nog altijd bij elkaar. Ik zal de afgelopen jaren overdenken. Ga voor haar dingen doen waar ik nooit meer aan dacht. Als ik me somber voel, dan moet ik maar bedenken. Wat je verdrietig maakt, heeft ooit geluk gebracht.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 Ja, dat was hij dan. Frans-Duits. En wat is dan liefde aangevraagd door Jeroen? En altijd weer leuk, ja. Dat, dat er toch altijd wel weer vaste luisteraars zijn. En uh, Michel, die vraagt een plaatje aan. En die wilde graag een plaatje horen van Marco Schuitmaker. En een engelbewaarde. Nou, hier is hij dan hoor.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 Je kunt haar niet zien, als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet niet ook dat zo'n engel bewaarder op je bent. Ik kan het weten, ik ben het zelf eens doorgeret. Tien kilometer, dan ben je weer thuis.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 was hij dan aangevraagd door ja, Michel en, en dat uh, ja, uh, Marco Schuitmaker. Ja, Engelbewaarde van, uh, ja destijds natuurlijk, uh, ook een grote hit in de jaren 70. Engelbewaarde van, uh, van Mieke natuurlijk. En het volgende verzoekje, dat wordt aangevraagd door uh, Anouk. En die wil graag een plaatje horen van Jan Smit en Boom Boem Bijlando. Nou, hier is hij dan. Boem Boem by Lando. Dans met mij de tango Boom boom bailando Dans met mij van Het is net of je speelt met mijn benen Ik loop te zweven als jij naar me laat. Boom boom bailando Dans met mij de tango Boom boom bailando Jij hebt mij in je maat. Signorita, voor jou zet ik alles opzij Ik heb zo lang op jou gezet. En lust, de tango heeft alles in één. En als jij degene bent die mij dan kust, voel ik me niet meer zo alleen. Boom, boom, bij dans met mij de tango. Boom, boom, bij dans met mij vandaag. Het is net of je speelt met mijn benen. Ik loop te zweven als jij daar Bailando, dans met mij de tango Bailando, jij mij in je macht Signorita, voor jou zet ik alles zijn. Ik heb zo lang op jou gewacht Ik leef in een wereld van dans en muziek de Stilte is mij niet bekend De hele dag door is het feest wat je ziet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 Of je speelt met mijn benen Ik loop te zweven Als jij naar me lacht Boem, boem, bailando Dans met mij de tango Boem, bij bailando Jij mij in je macht Signorita Voor jou zet ik alles opzij Ik heb zo lang Op jou Gewacht Zo, ja, dat was het dan Aangebracht door op. En uh, Jan Smit boom boom, by Lando Even kijken ja, We gaan nog, uh, we gaan nog uh, ja, we Proberen alles af te draaien uh, Deze is voor Willem uh, Willem, jij wilde een Connery Small horen En het stil in mij Ik denk aan jou Maar het is over Ik droom van jou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 En je weg naar die andere is dat ik alleen in dit gevecht. We'll be back. You're Ik alleen verder, maar ik weet nog niet waarheen, want ik mis je nog in mijn bestaan. Weet ik weet nog niet waarheen, want je in mijn bestaan, waarom? Ah, oh. Was hij dan aangevraagd door Willem Connery Small en Stil in mij. Het volgende plaatje wordt aangevraagd door Miranda in Rotterdam en ja, je gaat zwemmen in Bacardi Lemon. Mart Hoogkamer. En Steven's het laatste plaatje. Ja, we hebben geen tijd meer, helaas. Maar volgende week wordt hij alsnog gedraaid. Ik zou zeggen, in ieder geval bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. En uh, ja, ik zou zeggen, een heel goed weekend nog. Let op elkaar. Wees lief voor elkaar. En uh, graag tot volgende week.